Er stond een late zon. Er stond een late zon. Toen hij gebogen het terras op sloop zijn ogen vol angst, zijn ogen vol hoop. En Lola wist dat ze hem kon. Er stond een late zon. Het was een warme dag. Het was een warme dag, en Lola zweeg, toen hij om eten vroeg. En Lola keek, hoe hij vooral sloeg. en Lola lachte, toen hij lacht. Het was een warme dag, het werd een warme nacht, het werd een warme nacht. De bomen stonden stil te luisteren Zoals ze vroeger stil hadden staan luisteren Zoals ze vroeger had gewacht Het werd een warme nacht Een koele laatste slok een koele laatste blik Een koele bruine rug Een witte maan Ze belde een bediende Om hem weg te laten gooien En kleedden zich langzaam Helemaal aan Een koele laatste slok Een koele laatste blik Een koele bruine rug